Dit is Radio 1, Nachtbrakers. Frank van der Linde. Goedenacht, je luistert naar Nachtbrakers op Radio 1. En dat gaat vannacht over je eerste concert waar je ooit bent geweest. Mooie verhalen al gehoord. Toen net een uh, mailtje van uh, Jimmy. Was bij de Rolling Stones voor het eerst in het Park in Nijmegen toen hij... Uh, 14 jaar was en uh, ook het verhaal van Willem die was uh, onder andere ook uh, bij Yes. Ja, mooie verhalen. Er zijn altijd veel verhalen te vertellen over je eerste concert en um, je kan dat doen met mij 0800 1121, bel gerust 0800 1121 of mailen dus dat doe je naar nachtbrakers.bnn.nl Erwin, nacht. Ja, nacht. Je spreekt met Erwin. Nou, dat doet me zeer deugd. Um, ja, dus... Hoe is het met je, Erwin? Ja, goed, uh, nachtdienst. Hè? Dus we mogen weer uh, oh. een nachtje en dan uh, zijn we er weer vanaf. Wat doe je? Nou, als je, ik zal geen namen noemen, maar als jij op de langs de weg hebt... of zo, dan kan je mij treffen. Ah, je rijdt in een gele auto rond? Met lampen erom. Oké, okay, heel goed. Erwin, we hebben het over het uh, eerste optreden waar je ooit bij was. En uh, kan je die van jou nog herinneren? Jazeker, hè? want dat was gemeen in 1978... En dat was het Electric Light Orchestra. Hilo. Hilo, prachtig. Ja. Met Jeff Lyn. En uh, ik speelde toen de tijd uh, uh, ja, met een concertreeks van Out of the Blue. Ja. En uh, dat was in Rotterdam, in Aoi. Ja. En, uh, ja, dat was prachtig. Ah, te gek. Hoe oud was je toen? Ja, twaalf, Oh. En met wie ging je dan? Want dat ik dat vraag me wel wat af, want sommige, ik had, ik had Bushra vorige, vorige uur aan de lijn en die was ook twaalf en die ging gewoon stiekem met vriendinnetjes dan. Ja, dat Maar goed, dat, dat, uh, uh, in 1978 ja, deden we ook wel stoute dingen, maar niet, niet top, want dat, om even te zeggen. Nee, ik, uh, ik ging met mijn ouders mee, want uh, ja, bij ons thuis werd heel veel van succes muziek gedraaid. Hè. En uh, Clearwater Revival bijvoorbeeld, ILO, oh. nou, noem maar op. Al, uh, Goeie muziek, man. Ja, dat ja, was echt. Was echt daar, daar, daar ben ik helemaal mee opgevoed. Dus het ja, is steeds jammer dat uh, eigenlijk een beetje weinig op, uh, op de radio gedraaid wordt. Want het is echt prachtige muziek. Ja. En, uh, maar goed, uh, om terug te komen op, die, op, die, op, uh, op ILO, ja, dat was gewoon geweldig. Ik weet niet of je Ulo een beetje kent, ja. maar dat is altijd een beetje met mysterie opgegeven, zeg nou, maar. En het is een beetje experimenteel ook wel, toch? Ja, precies. Ja. En uh, een hoop lichteffecten. Ja, het was prachtig, het was maar, echt je, prachtig. maar je kwam nou daar dus tijd... binnen aan de hand van, de, van, van je ouders, kwam je daar binnen. En toen, wat zag ja. je? Je zag de Ahoy opdoemen? Ja, nou ja, het was toen nog best wel een beetje netjes, hè. We zaten in de ring, om, uh, om het zo maar even te zeggen. Mm -hmm. Ja, uh, toen de tijd gingen mensen niet echt helemaal. Ja, natuurlijk, de mensen gingen wel uit hun dak. Maar dat deden ze meer bij van echte rockbands. En dit is toch een beetje symfonisch. Dus er werd uh, heel aandachtig geluisterd. Ja, en dat was natuurlijk ook prachtig. Joh. Echt, dat, was, uh, dat heeft me toen de tijd een, een grote indruk op mij gemaakt. Ja. Nog steeds trouwens, want ik draai Elon nog steeds uh, geregeld, zeg maar. Ik ga hem zo ook draaien, ik heb Mr. Blue Sky klaarstaan. Ah, dat vind ik helemaal top. Dat is de bekendste van ze, maar oh ja, wel echt een hele mooie ook. Ja, absoluut. Ja, ik ga hem zo mag... meteen draaien, Erwin. Ik, uh, ik ben er blij mee, joh. Top. Ik, uh, ik uh, vind het leuk dat je hebt gebeld. En blijf lekker luisteren. Komt goed, joh. Top, fijne avond. Hoi. Hoi, hoi. En van de ene Erwin naar de andere Erwin. Erwin, nacht. Ja, nacht met Erwin. Wat een toeval dat ik twee Erwin aan de lijn heb. Ja, ik dacht dat het is, is zo uitgekomen, <laughs> ja. Erwin, um, jouw allereerste optreden, kan je je nog herinneren waar je was? Ja, ja zeker wel. Dat, dat is... Ik hoor een dubbele toon, kan dat? Ja, soms zit er een echootje op de, op de lijn, maar probeer door te praten. Ik hoor hem niet en het is voor jou best wel vervelend, maar ah, okay. je kan het. Ik ga mijn best doen. Ja. Nou, ik ben in de tijd uh, naar Toontje Wagen geweest ah. en dat moet in uh, 384 geweest zijn. Ja. En dat is in dezelfde zaal geweest als uh, waar ook Doema gestaan heeft de avond tevoren. Aha. En uh, ik weet nog dat... Uh, ja, hoe was dat voor een zaal? Ik weet dat de schuur er nog staat, want het was een bolle schuur. Ik zelf kom uit Noordwijk. Ja. En er zijn veel bolle velden en dergelijke... Oh, een bolle. Dus ik, dacht, een bolle ik dacht je had een bolle schuur, zo in de vorm van bol. Maar het is van de bollevelden. Ja, ja. Ja, op zo'n manier. Ja. Je moet je voorstellen dat daar dus echt veel bolle schuren stonden. Mm -hmm. En in een van die schuren, dat werd dus, nou ja, doe maar, ook gedraaid. Teku, daar speelden ze daar. Te gek. Maar jij was bij Toontje ik? Lager. Wat zeg je? Jij was bij Toontje Lager. Ja, ik was bij Toontje Lager ik moet toen een jaar of 13, 14 geweest zijn, mm -hmm. zo 2,50, 3,00. Oh, mooie hadden. prijzen, hè? <laughs> ja, dat was toen. <laughs> dat was eerst wat anders. wat ja, was de hoogtepunt, het hoogtepunt van je avond? Weet je dat nog? Ja, het hoogtepunt toen. Ja, het was de eerste keer en toen het me opviel dat het eigenlijk allemaal best wel simpel was. <laughs> Gewoon een beetje muzikanten op, op de bühne en kijken. Ja, het was echt zo'n zo bühne gemaakt uit schagen. Ja. Een schaag, dat is dus een, een onderpoot voor een uh, tafel. En er hadden ze grote plaat overheen gelegd. En daar stond een beetje op te spelen op een uh, meter hoogte. En ik weet dat ze onder andere ook toen de tijd bekende muziek speelden. En wat kan ik er nog meer van zeggen? Ja, dat het eerste keer... Ja. Met wie was je daar? Uh, alleen, met wat buurtgenoten wellicht. Dat durf ik niet helemaal meer te zeggen. Nou, het is een tijdje geleden. Ja, 283 is dat oh, geweest. O, dat is inderdaad een tijdje geleden, zeg. 30 jaar. Hou op, zeg. Oh, sorry, sorry. sorry. sorry. <laughs> ja, maakt niet uit. Ja, te gek. Toontje Lager was jouw eerste concert dus. Ja, dat ja. was toen mijn eerste concert. Ja. Dat weet ik nog wel. Hé, hey, dankjewel, Erwin, dat je belde naar 0800 1121. Ja. En dan, uh, een hele fijne nacht nog. Oké. Okay. En ik... Uh, yes, dankjewel. En ik had hem beloofd aan de andere Erwin. Hij is groot fan ervan en ik ook. Dus ik draai hem gewoon Ilo, Mr. Blue Sky. Zo mooi dit. En ook die tempo-wisselingen er nog in. En het slotakkoord. Ilo, Mr. Blue Sky. Even helemaal dan. Ah. He -he. Goedenacht, je luistert naar Nachtbrakers Radio 1. En um, ja, het heerlijk. Die muziek, daar word ik heel gelukkig van. Kwart over vier en um, het gaat over je eerste concert. Ja, en afgelopen week was ik bij het concert van uh, Kees Mayfield. Dat is een uh, singer-songwriter. En um, toen ik daar zo stond, dacht ik... Oh, wat is ook alweer mijn eerste concert? En toen ging ik nadenken, toen ging ik nadenken. Nou, ja, en toen kwam ik er dus op. En zo kwam ik ook op het onderwerp van vannacht. Wat was jouw eerste optreden waar je ooit bij was? Woensdagavond was ik dus bij Kees en uh, ja ik dacht van, als ik daar ook ben geweest. En het is een muzikant, hè Muzikanten zijn s'nachts altijd wakker, dan kan ik hem net zo goed ook eventjes bellen, zo midden in de nacht. Kees Mayfield, singer-songwriter, goedenacht. nacht. Ja, um, laten we even bij het begin beginnen. Afgelopen woensdag zag ik je uh, in de Paradiso. Even kort, tevreden? Ja, zeer. Gewoon lekker, ja... Uh, yeah. Ik zag voor het eerst mensen dansen op hun muziek. Dus dat, dat is me nooit overkomen. Dus dat was sowieso wel leuk. Ja, ja het, was, het, is, het is wat meer up-tempo als je het gemaakt ook, hè? Je nu... ja, maar opeens wat jongeren met, met, met drugs op en zo. En ik, ik was helemaal van, uh, dat is leuk. Ja. En heb je, want s'avonds, de, de, de, jij werkt vooral s'avonds. En je bent nu ook nog wakker bijvoorbeeld. Heb je eigenlijk een heel raar nachtritme? Ja, dat, dat is sowieso een, een, een nachtritme. Of adrenaline en zo en dat duurt heel lang voordat het uitgewerkt is. En, en, en. Dan blijf je s'nachts vaak wakker, park ja. kijken en zo, weet je. Ja, want wat, wat, dan kijk je tv, wat doe je nog meer s'nachts dan? Ga je dan ook nog wel een beetje de kroeg in of zo? Of denk je van nou, ah, ik heb al zoveel gedronken tijdens die optredens? Nee, ik drink eigenlijk ook niet tijdens optredens, maar eh... Uh, uh, ja, ik vaak uit in de kroeg in en uh, maar ook gewoon heel vaak thuis. Want ik kan verder schrijven en verder dingen, verder dingen maken eigenlijk weer de studio in. Heb je meer inspiratie s'nachts dan uh, overdag? Zeker weet, ja. ja. Ja, zeker weten. En wat, wat is dat? Ja sorry, we dwalen helemaal dat, af. Ja, wat is dat? Ik weet niet wat dat is. Daar denk ik dus ook over na, nou, want dan denk ik van kut, waarom lukt ik me dit nou niet overdag? Wat is, wat, ik denk dat dat komt omdat, ja... Zo'n ja, soort, soort energie, omdat iedereen slaapt, dat gevoel. En dan denk je van ah, oh, lekker rustig en lekker kalm. En, uh, ja, ik, ik probeer ook ja. nog achter te komen wat dat is. Nou, ja, wel interessant. Ja, ik vind het ook heerlijk om hier zo'n nacht te zitten op de radio. En het, het heeft wel een speciaal sfeertje de nacht. Misschien is dat het. Het is schering, het. ja. ja. Goed, um, uh, je eerste concertje, want daar gaat het vannacht over, hier in Nachtbrakers. Kan je dat nog herinneren waar je was toen je voor het eerst een band of een artiest op het podium zag staan? Ja, yeah, um, mijn ouders hadden me meegenomen naar Jackson Brown. Oei. En ik weet niet meer waar. In Den Haag ergens. Dat is het enige wat ik nog weet. Maar ik weet wel dat ik er daarheen ben geweest. En hoe oud was je toen ongeveer? Ik denk dat ik acht was of 7. En, maar wat kan je er nog van herinneren, dat het, dus dat, dat het eerste concert ja, was? Ik, ik, her, ik, ik herinner me een man op het podium, en, uh, die, me, die me raakte. Kippenvel en drama tegelijk, ook al stond ik daar of niet, maar ah. gewoon uh, een hele mooie man. Een uh, heel mooi concert was dat inderdaad. En heeft hij jou ook dan geïnspireerd nog om daar om muziek te gaan maken? Ja, die, onbewust. Wie, wie weet. Wie weet. Ja, ik zit even te zoeken in het systeem hier bij Radio 1 wat we allemaal hebben van Jackson Brown. Het is wel leuk om eventjes wat te draaien ook nog. Uh, ik heb of, of Wonderland of Oh My Love. Zeg je dat wat of niet? Ja, die zeggen wat, maar die zijn altijd moe. Hmm. Nou, ik moet er toch. Ik ga, er, ik ga er nog wel even kijken of ik nog wat meer heb. Wat, uh, en, en dat is dus je eerste concertje ooit. Het was met je ouders. Het is toch heel anders dan je nu waarschijnlijk een concertje beleefd. Want hoe ga je nu naar een, een optreden toe? Ik ga eigenlijk nooit naar concerten. Ga je nooit naar andere artiesten kijken? Nooit naar concerten, nee. Dat is echt mijn... Uh... Ja, ik weet niet waarom niet. Ik, ik heb laatst iemand heeft laatst uh, als een surprise voor mij Bonnie Verkaartjes gekocht. Voor ja. de eerste keer uh, dat ik dan weer naar een concert ga sinds, sinds dan eigenlijk. En wanneer is dat? Uh, pff, in Heineken Music Hall. Wanneer is dat ook weer? In november? Of, of in oktober zelfs, ik weet het niet. Maar waarom, waarom ga je oh, dan... niet meer naar concerten? Ik, ik, ik weet niet, ik hou niet zoveel van, van, van grote groepen mensen bij elkaar en een uh, goede, goede beroep voor gekozen. <laughs> ja. Maar ja, het, het, het lukt me niet, het lukt me niet. Ik uh, nee. zelfs niet toen uh, Ryan Adams hier was in zijn eentje, waar ik toch wel echt enorm uh, fan van ben eigenlijk. En uh, ook niet, nee. Nee. Ik, ik weet niet, ik, vind, ik heb de cd's, ik heb de muziek. En, uh, een LP's en dat vind ik genoeg. Ik heb zo'n plaatje in mijn hoofd van diegene en dat wil ik dan blijkbaar niet veranderen of zo. Nee, nou ja, dat is wel, dat kan soms heel erg tegenvallen: een live optreden. Dan heb je echt iemand op een voetstuk staan en dan ja. kom je daar en dan denk je van ja, maar dat is ook gewoon een gast die uh, zijn brood haalt bij de bakker en zo. Ja, precies. Dus, dus, dus ja, ik, ik werk eraan. Heb jij een favorietje van Jackson Brown? Een favorietje: uh, Father on of, uh, of uh, Fountain of Sorrow. Ah oh, ja. ja, die heb ik wel. Zal ik die dan ja. draaien? Ja, leuk. Ah, top. Kees uh, Mayfield, dankjewel dat je zo midden in de nacht mocht bellen. En geniet van de serene nachtrust. Dat komt goed. En uh, dankjewel voor jouw eerste concertervaring, Jackson Brown. En uh, nog één keer de titel? A fountain of Sorrow. Lekker gezellig. Looking through some photographs I found inside the drawer. I was taken by a There were one or two I know that you would have liked a little more But they didn't show your spirit what is true You were turning round to see who was behind you And I took your childish laugh I'm Magic feeling never seems to last. Sorrow Fountain of Light You've known that Hollow sound Of your own steps in flight You've had to hide Sometimes Het eerste optreden waar uh, Kees Mayfield ooit was. Jackson Brown en Fontaine of Sorrow. nacht. Nachtbrakers nog steeds gaat over je eerste concertje waar je ooit was. Art, goeienacht. Spreek met Art. Hey Art. Ja, Hi. Wat was jouw Hi. eerste optreden ooit? Uh, YouTube concert in de Kuip in uh, 1986. Dat is een goede binnenkomen, Meteen een grote naam. Uh, ja, en het, uh, het overviel me ook erg, want ik kreeg ook een bloednus op het moment dat hij <laughs> opkwam. <laughs> Hoe dan? Was je zo gespannen? Ja, het, uh, de, uh, het volprogramma was Chris Eind. Wie? Uh, Chris Eind. Ja. Uh, en dat duurde heel lang. Mm -hmm. En uh, op het moment dat dat ophield, uh, toen kregen we het intro van Werde Sties, nou no name. Ja, mooi. En, en hij komt op in een wit leren pak geloof ik, met een wit hoed. Nou, dat overwelde me zo en ik kreeg... Kippenvel in mijn wangen en een uh, sterke En toen, wat heb je gedaan? Want je wilde blijven kijken, maar eigenlijk... Ja, dat, dat, dat was een beetje deppen op, op mijn jas en uh, af en toe weer eens kijken. Wat een goede eerste keer dan, qua concert. Ja, zeker. Dat, uh, en dat blijft me ook bij, daarom vind ik het programma ook zo leuk. Ja. Ik kan een beetje meeleven met de mensen die dat uh, ervaren, ja. de eerste keer. En met wie was je? Ik was met de schoonmaker op Plug. Met wie was je, met de schoonmaker? Een, school, een schoolmaatje. Een oh, een schoolmaatje. Ja. En, en, en jullie waren dan... Uh, je was jong, dus je ging daar dan samen naartoe. En dan had je een kaartje gekocht in de rij staan. En toen moest je dus heel ja. lang het voorprogramma wachten. En toen kwam je eindelijk en toen ging je neus uh, bloeden. Ja. Oh, en, en, en, en hoe was dat concert verder nog? Want je herinnert je ja, dan vooral fantastisch. dit. Fantastisch. Fantastisch vond ik dat. Maar het was was uh, nog een uh, ander dus. hoogtepunt? Ja, hè? Een ander hoogtepunt nog van de show? Uh, nee, dat, dat, dat was echt wel... Dat wat met het intenste uh, is bij blijven staan. Ja. Het, ik weet wel nog dat het enorm goed geluid was. En, uh, ze hebben veel nagiften gedaan. Ah, het was super. Want het was in de Kuip, hè? Ja. ja. Ik ben meestal niet zo heel erg fan van concerten in een uh, stadion. Uh, meestal valt het een beetje weg dan, op een of andere manier. Dat, dat is wel correct. Ik, ik moest ook denken aan een, aan een vorige beller, want ik, uh, ik woon zelf in een muiden. En toen wilde ik naar een cultureel centrum, naar Redman Brood, maar die kwam weer niet op daar. Oh. Dus de Lola's en alles stond paraat. Oh, zonde. Maar dat is wel intiemer, inderdaad. Ja. En dan is het ook vaak wel mooi. Ja, ik was in de Paradiso woensdag dan bij Kees uh, Mayfield, die je toen net hoorde, ja. die ik even belde. En de Paradiso is toch ook wel echt een hele mooie zaal, zeg. Ja, lekkere muziek trouwens maakt die jongen. Ja, hè? Heerlijk. Ja, ja dat kan niet ja. wel. Ja, ik maar... ga lekker op meedrijven. Wat zei je? Daar kan je lekker op meedrijven. Ja, heel mooi. En nu tegenwoordig. Wat uh, ga je nu nog wel af en toe naar een concertje? Uh, ja, maar meer op velden. Dus meer meer publiekelijk gewoon. Ja. Festivals? Nee, nee, niet meer. Dat nee. Nee. Nou, is weer heel anders ook dan, uh, dan een optreden, inderdaad, in een kleine zaal natuurlijk. Ja, dat, dat, uh, dat vind ik voor de laatste tijd aangenamer. Dat maar hoeft niet meer. Ja, wat mooi is echt als je gewoon uh, een bloedneus kreeg. Ja. Art, dankjewel voor je verhaal. Oké, okay, dankjewel. En een fijne nacht. Oké, okay, fijne nacht. Doei. Ben, jij belde ook naar 0800 1121. nacht. Goedemorgen. Goedemorgen voor jou. Ben je al wakker? Heb je al geslapen? Uh, ja. Oh. Ja, dan ben je weer helder, hè. Wat ben je, wat ben je dan vroeg wakker? Wat ga je doen? Uh, naar jou luisteren. Ah, dat vind ik lief. Ben je speciaal voor ja, mij? Ja, dat is uh, weer aardig, hè. De That, Gypsy Kings, amigo. Oh, de Gypsy Kings. Van, van wanneer was dat? Ja, dat was een tijd geleden. J, j, j, j, jullie hebben het er allemaal over, weet je wel. En weer de ahoy. Ja, ja maar dat is ook een grote zaal natuurlijk, dus er komen ook de grote, grote artiesten. Ja, ik zei net tegen jouw collega, ik heb een beetje last van hoogte geweest. Ja. Nou, dan moet je daar naartoe. <laughs> <laughs> Waar zat je dan helemaal in de bovenste ring? Ja, ja. En? Ja. Maar wat nou, kan je er nog van herinneren? Uh, wat zegt u? Wat kan je er nog van herinneren van, de, van het optreden van de Gypsy Kings? Ah, spectaculair. Ja, hoezo? Nou, ik ben nog nooit bij een concert geweest en dan is dat de eerste keer. Het is een heel groot circuit, zo wel, Ja. Ja, ik denk en dat. En hij zat uh, trouwens boomvol. Hij was uitverkocht. Dat is het op zijn mooiste ahooi. Maar wat vond je dan, wat, het spektakel, ik begrijp wat ik zelf heb. Je komt binnen en dan zie je al die mensen en dan zo. Ja. Wat vond je het mooiste aan die hele avond? Alles. Alles? Van het begin tot het eind? Ja, jawel hè. Echt waar? Ja, behalve mijn hoogtevrees. Want ja. ik heb... ja, niet naar beneden kijken, alleen maar naar het podium dan. Ja, ja. Nou, dat had ik snel in de gaten hoor. Ja. Kan je nog. Uh... Kan je nog een liedje herinneren die ze hebben gespeeld die avond, de Gypsy Kings? Mandolero. Hoe gaat die ook alweer? Kan je een stukje doen? Aha. En, en, en dan stonden ze daar allemaal met die gitaar. Ik geloof een man of 15 of zo. Ze uh, ah, hadden een hele uit. entourage bij zich op het podium. I -i, alles. Alles, Te gek. Mooi dat je het nog herinnert. Hoe oud was je toen, ongeveer? Nou, laten we 20 jaar teruggaan in de tijd. 30. Oké. Okay. Oh, maar goed, het is mooi dat je dat dan blijft herinneren, die eerste optreden. Dat vind ik dat wel vet. Ja, die uh, tweede heb ik net tegen jouw collega gezet. Dat was ook daar. En dat was André Rieu. Oh, dat maar is jij een hele, eerste, hoor. hele andere koek is dat ook meteen. <laughs> ja, maar ik ben... Ik ben van alle markten thuis. Ik, ik bedoel, uh, je moet niet elke dag uh, beschuit met muisjes eten. Nee, nee, bij van. Ver verandering van spijs doet eten, zeggen ze. Kijk, dat bedoel ik. En, en, die, en die meneer, hè, die net zei... Hè, ja, welke arts? Hoe daar komt, Ouda komt uh, nou, ik geloof uh, één of twee daarvoor, die zei hoe dat komt dat je s'nachts, uh, want ik ben dat klagen met hem eens, uh, dat je s'nachts meer uh, uh, dingen kunt doen. Ja. En hij zei, het, nee, ik heb alleen maar lopen knikken, want s'nachts is het rustig en ja. dat uh, is een waarheid als een koel. Lekker is dat. Oh, we zitten goed in de spreekwoorden trouwens, uh, uh, Ben. Een waarheid als uh, een koel. Nou, doe maar een, een Belgisch peert. Dat mag ook. Welke heb je? <laughs> Wat zat er bij in de man, gang? Een Belgisch peert? Ja, doe, ik zei, dat is een waarheid als een Belgisch peert. Nee, die meneer die net bij jou aan het telefoon was... Ja. Kees, was dat die zei, Kees die zei, Ja, oké oh Kees. Oh Kees, groetjes, Ben. Uh, uh, S'nachts, en hoe komt dat? Om, om, om dat uh, omdat je geen geluiden meer om je heen hoort. Je hebt alleen nog maar uh, uh, de, de, de invloeden van jezelf. En de radio aan. En, en dan werkt hij als een spieren met de radio 1. Ja. Dat is waar, hè? Lekker is dat. Ja, ik oh, ben blij dat je, Ja, ik vind, het, ik vind het te gek. En ik ben blij dat jij even belde, Ben. Oké, okay, jong. Ik ben blij met je. En uh, een hele fijne avond nog. En, uh, oh nee, het is al ochtend uh, voor jou. Ik hoe ben ik bang van? Wie? Bandolero. Nou. Nah, ja. Ik, ah, ik ga er even over nadenken. Ik ga even... Ik, ik ga daar even een plaatje van Go Back to the Zoo. En dan ga ik even oh. een sigaretje <laughs> roken. En dan ga ik er even over nadenken tijdens het sigaretje. <laughs> Oké, okay, amigo. Amigo. Mag ik, hele, mag ik jou een hele fijne dienst wensen? Zeker. Adios, Ben. Adios. <laughs> I just, think... oh, voor het sigaretje. Elke show ga ik eventjes even naar het uh, rookterras van uh, Radio 1 om even een sigaretje te roken. Eventjes die warme en saaie studio een beetje. Het is maar een beetje grijs en zo. En uh, ja, even de boel, de boel. Oh, het regent. Dat is kloten. Hm. Het is toch wel lekker altijd eventjes een sigaretje. Om even zo je gedachten af te laten dwalen. Misschien ben je ook wel aan het roken nu. We zijn toch een beetje samen aan het roken. Ik ben een beetje... Ik zit hier lekker op een stoel. Ik zal even... Dat is de warmtelamp. Je hebt hier warmtelampen op het rookterras. Kleurt het mooi zo oranje. Ik ben een beetje aan het heigen, want tijdens die plaat loop ik dan naar het dakterras... En dan ben je toch altijd bang dat je te laat komt. Ook al weet je dat een plaat vier minuten duurt bijvoorbeeld. Dan denk je toch van uh, een beetje opschieten, anders, uh, anders mis ik hem. Dan zit het stil op de radio en dat kan niet. En over geluid op de radio gesproken moet je even luisteren, misschien hoor je het. Het regent dus. <lacht> Flink ook, gelukkig sta ik onder een afdakje hier, of zit onder een afdakje Even een sigaretje te roken. Een bakje koffie erbij. Want ja, ik moet nog even. Ja, waarschijnlijk ook. En uh, ja, wat, wat... Normaal heb ik eigenlijk altijd... Met die rookpauze zit er hier wel eigenlijk iemand. Er is altijd wel iemand op het rookterras. Maar dit keer dus niet. Dan zit ik alleen. En wat doe je dan, hè? Als je zo alleen zit op het rookterras. Wat doe jij normaal? Ik ga meestal een beetje met mijn telefoon spelen... Je gedachten dwalen halen een beetje af. Uh, een beetje het campinggevoel heb ik <laughs> met die regen. Ja, als mijn gedachten... Kijk, Als je vaker naar dit programma luistert, weet je dat het uit is met mijn vriendinnetje. tweeënhalve week nu ongeveer. En, uh, mm, voordat ik aan mijn uitzending begon, sms'en ze me wel, we zien elkaar ook nog wel. Wensen me ze veel succes. En uh, gaan we misschien wel weer afspreken deze week. Het is altijd een beetje... Ja, het is raar, nou ja, hoe dan ook. Ik ga denk ik zo meteen wel even een plaatje voor de draaien. past wel in de trant van de uitzending ook. Het gaat veel over muziek. Over het eerste concertje waar je ooit bent geweest. Daar heb ik het veel over gehad. En je mag trouwens allemaal nog blijven bellen. Hè? De lijnen staan altijd open. 0800 1121. 0800 1121. En, uh, nou ja... Het is een beetje ingewikkeld allemaal. Met haar... En de liefde. De liefde is altijd wel ingewikkeld. <laughs> zometeen. Uh... Ah, ik heb meteen nog Joris en de Liefde. Dat is mijn uh, nachtbraakverslaggever. Die uh, gaat al, elke week op pad. En dan gaat hij aan mensen gewoon willekeurige mensen op straat vragen. wat liefde voor hen betekent. En er uh, komen altijd mooie verhalen uit. De ene keer gaat het over liefde in vriendschappen. Dus gewoon met je beste vriend. Dat is ook een soort liefde. De andere keer gaat het over liefde. Ja, tussen twee, tussen twee mensen, Dus een man en vrouw, een man en man, een vrouw en vrouw. Het hm. kan allemaal, maar liefde blijft ingewikkeld. Maar wat ik zeg, ik ga zo meteen maar even een plaatje voor mijn uh, ex vriendinnetje draaien. En misschien komt het ook wel weer goed, ik hou je op de hoogte hier. Hm. Het is wel zo, als je alleen rookt, rook je altijd veel sneller. <lacht> ja, even zo'n bezinningsmomentje. Hm. Ik dus zal even kijken of ze nog SMS heeft. Nee. Nou, ik ga maar weer de warmte opzoeken van de radiostudio. Uh. dat ze opeens ook kon zingen. Carice van Houten met Emily. Goedenacht Radio 1, Nachtbrakers. En het gaat over je eerste optreden ooit... waar je ooit bij bent geweest. Niels, goeienacht. Goeienacht, Niels Zelenberg. Hey Niels Zelenberg. Um, wat was jouw eerste optreden ooit? Mijn eerste grote concert, wat ik heb gezien, was in Ahoy. Dat was toen ik was in Rotterdam wo woonde als student. En dat was het allereerste wereldtoernooi van Whitney Houston... Die had toen net één cd gemaakt, dus die had eigenlijk nog een heel beperkt repertoire. Maar omdat dat zo'n enorm succes was, die cd. Echt een, uh, ik geloof dat het toen de verkochte debuut cd van een vrouw aller tijden was. Mm. Ik denk dat ze daarom maar op tournee is gestuurd. Ja. En uh, dat was een... Uh, die, de, dat optreden was voor mij een enorme afknapper eigenlijk. Oh, maar Whitney Houston, hoe kwam je daar dan zo bij? Want ik... Ja. Uh, ik ben, uh, laten we zeggen, ik ben uh, van 66, dus die jaren 70, uh, eind jaren, midden jaren 70 begon ik een beetje bewust naar popmuziek te luisteren. Ja. En toen bleek al heel snel dat mijn smaak toch een beetje in de richting van de soul en de disco oh, ging. Ja. Ja. Met name de dames zoals Donna Summer en Diana Ross. Dat zijn eigenlijk ja, eigenlijk nog steeds mijn groot, Ross, uh, ja, te gek. En uh, dat zijn het natuurlijk allebei dames die een enorm charisma hebben en ook nog eens heel goed kunnen zingen. Maar wat kan je nog herinneren van, want je, je zei, ik knapte er enorm op af. Waarom knapte je ja. er enorm op af? Nou, ik moet beginnen om te zeggen dat ik uh, op de radio hoorde ik doen die, die nummers van haar, van Whitney Houston. En die vond ik geweldig. Maar ik had er helemaal geen plaatje bij. Maar wat, ik, wat maar wat mij zo tegenviel bij dat concert, was ten eerste dat ik haar een ontzettend gebrek aan uitstraling vond hebben. <laughs> ja. enorm, uh, ik vond het een enorme plastic barbiepop. Uh -huh. en wat zingen betreft, vond ik uh, bij het live zingen, vond ik dat ze enorm... Uh, ja, dat Mariah Carey doet dat ook, dat enorm veel dat enorme tieren-lantijnen erin brengen. En ik vond dat daardoor niet gewoon het nummer zingen, maar eindeloos laten horen hoe goed je kan zingen. Met allemaal vibratie Raden en... Raden uithalen, ja. Precies, ja. En daarvoor daardoor vond ik dat de spanning helemaal uit die muziek ging. En uh... Dus eigenlijk was het gewoon een klotenconcert? Ja, ik dacht, dit haalt het niet bij de plaat. En het is ook geen vervanging voor de heldinnen die ik al had. Zeg maar. nee. Zonder dan ja. dat je eerste concertje een beetje in het water viel. Ja, maar het was wel, uh, ik vond het wel opmerkelijk dat uh, bij, de, bij de latere gang van zaken rond Whitney Houston. Zeg maar, um, het heeft me eigenlijk niet zo verbaasd dat, uh, dat het zo met haar gegaan is. Ik bedoel, <lacht> ik niet uh, flauw of zo, maar omdat ik. Uh, ik vond haar zo'n gebrek aan. aan, aan, aan, aan Presentie hebben, zeg maar. Een persoonlijkheid. Ja. Ja. podium dan. Jouw eerste concertje was dat, uh, Niels. Dankjewel voor het bellen naar 080121. Ja. Fijne nacht. Uh, ben, goede nacht. Jij hebt ook gebeld. Ja, goede nacht, Frank. Frank was de naam toch? Zeker. Je bent de laatste beller. Dus en uh, ja, jou de eer. Uh, Wat was jouw eerste optreden ooit waar je bij was? Maar ik, ik, ik vroeg me af, jij hebt ontzettend veel verdriet, hè? Heb ik veel verdriet? Of niet? Waarover? Over mijn ja, vriendinnetje. wat zeg je? Moet, zeggen, he, ja, over je vriendinnetje. Ja. ja, ja, dat is een beetje ingewikkeld allemaal. Ja. Maar, maar hoor je dat aan me? Wat, goed. wat zeg je? Hoor je dat aan nou, me? Nou, omdat je er veel over praat, dus je zit er eigenlijk mee, hè? Ja, waar het een hart van vol is, stroomt de mond van over, toch? Ja, dus, ja. ja. Dat was een... Maar nou, laten we ik... naar het eerste optreden gaan waar jij ooit bij was. Ja, maar waar ik het wel over heb, want mijn eerste concept was in 1970... Oh, dat is een tijd terug. Dat al. was een concert in de Kralingse Plas. Ja. En dat heette geloof ik Stepping Ground. En toen vroeg ik me af, zijn daar ooit opnames van gemaakt? En toen heb ik geïnformeerd uh, naar een, ja, wat was een programma van Astrid. Ken je wel, hè? Ja, van, de, nachtzuster. de nachtzuster. Zeker, zeker. Ja. En toen hebben uh, mij of is ze mij geïnformeerd van dat ik eens naar Mediamark mediamarkt moet gaan. <laughs> en daar waren opnames gemaakt van oh, echt? die ik uh, concert ik heb het nagevraagd, maar ze weten van niks. Maar van wie was dat? Van welke artiest? Nou, dat was vooral voor Santana, daar ging ik dus voor. Dat was je allereerste? Het was, was een concert van drie dagen. En dat was echt dat, dat, dat oude hippie gedoe nog, hè. Heerlijk. Ja. beetje jointjes roken, biertjes drinken. Dat heb je ook soms niet stiekem het idee van was ik maar eerder geboren? Al breek me de bek niet open, Ben. Ik ja, had zo. Ik heb, ja, je ziet me ook niet op de webcam, want ik, daar draait een film. Maar als, je, als ik mezelf een beetje omschrijf, ik heb lang blond haar. En, uh, maar echt lang. Dus eigenlijk gewoon, Ik word ook wel hippie genoemd. En ik roep altijd uh, peace en love en zo. Dus oh, dan ik lijken me misschien niet zo op elkaar. Ja, ja ik was ja, heel, ik graag, heb lang haar gehad. heel graag. Heel graag geboren in de, jaren, zo, in de jaren 50 geboren, begin jaren 50, dat ja, ik deze leeftijd klopt, had gehad ja. aan het einde ja. van. Uh, van de jaren 60, begin jaren 60. En ik geloof dat je vader ook nog wel veel kan vertellen over vroeger, of niet? Mijn vader? Ja. Ja, die, die, die was er goed bij, hoor. Die was ook wel een hippie toen de tijd. Had hij een speciale groep voor de ogen dat hij zegt van, nou, dat is mijn lievelingsgroep. Ja, de Doors is er heel erg dol op. Ik ben de ook doors, echt ja. heel erg dol op de Doors. En John Lennon was hij heel groot fan van. Met Jim dan hè? Oh, ja. Ja, je zit er zo lekker op één lijn, Ben. Ik, moet, je, ik heb ook nog tatoeages allemaal. Past allemaal in het plaatje. En ik heb uh, ik ben... de Doors op mijn arm laten tatoeëren ook. Zo'n groot fan ben ik van ze. Ik vind het zo jammer dat hij zo aan zijn einde is gekomen. Maar ja, hij ja. hallucineerde erg. Ja, ja. Die, die zat flink aan de drugs en aan de drank ja. en, aan de, en ook de liefde. En ja, uiteindelijk het heb 17. Heb je die stukken nog gezien dat hij dus daar stond zich af te trekken voor het podium? Af ja, ja, ja, ik heb de film en de documentaire gezien over de doors. Dan ja, ja. nee, werd hij toen voor nou, af te trekken. Hij zat aan zijn kruis, toch? Hij was echt niet echt aan het aftrekken. Nou, dat was meer dan Michael Jackson deed. Oh! <laughs> ja. ja, ja. ja. Ben Santana, 1970, toen je twintig ja, jaar was. als je een plaatje zou willen draaien van Black Magic Woman... zou je mij een hele grote plezier doen. Oh, zal ik eens even kijken of ik hem heb. Ik wilde eigenlijk... Uh, ik, had, ik had zelf een beetje iets uitgezocht al wat ik nog... Ik ben een keer bij I'm Clued geweest. Dat is niet heel erg bekend. Mooie singer-songwriter... Uh, dat past heel goed in de nacht, wilde ik eigenlijk draaien. Maar omdat wij zo lekker op één lijn zitten, Ben, kan ik het eigenlijk niet nalaten om hem dan voor jou te draaien. Goed, vrouw. Black Magic cool, Woman. He? Santa Ayo. Carlos Santana. Ja, bedankt hè. Fijne nacht. Hallo. Carlos Santana voor, uh, voor Ben, omdat dat zijn eerste optreden was. Zometeen Joris en de liefde. Don't turn your back on the baby You just might pick up my voor Ben. Dat was zijn eerste concert ooit, 1970. Carlos Santana, Black Magic Woman. Ja, het is tijd voor Joris en de Liefde. De, de seks, drugs en rock'n'roll kant van uh, Nachtbrakers is nu aangebroken... want de sekskant komt naar voren. Joris en de Liefde, hij is, van, uh, hij is van, van Nachtbrakers... en hij gaat elke week op pad met maar één vraag. Wat betekent liefde voor jou? Oh, dat moet... Oh, ja, oh, oh, ja, ja. Oh. Wat is liefde? Nou, dat je van iemand houdt en dat dat tot een bepaalde grens een beetje onbeperkt is. Maar er zitten wel natuurlijk wel weer grenzen aan. Ja, wat een filosofische antwoord. Ja. Maar wie is je grote liefde? Hey, die heb ik nog niet gevonden. Echt niet? Nee. Hoe je dat nou? Ja, we moeten beter zoeken misschien. Maar heb je er wel een gehad? Nee, ook niet. Oh, nog nooit? <laughs> heb je nog nooit een grote liefde gevonden? Nee. Heb je ooit iets ondernomen om je liefde te pakken te krijgen? Jawel, maar er was ook echt iemand die ik echt leuk genoeg vond dat ik dacht van nou, daar wil ik alles voor opgeven is dus gewoon. Heb je dan het idee als je je nee. grote liefde vindt, dat je dan ook je, je hele leven kwijt bent, wat je nu leidt? Nee, nee, maar bedoel, je betaalt voor alles een prijs uiteindelijk. En de prijs van vrijheid is op dit moment nog steeds hoger dan. Ja, zolang de prijs van vrijheid groter is dan dat je iemand leuk genoeg vindt, moet je vooral vasthouden aan. Dat, iemand gewoon, dat je dan gewoon vrij kan zijn en doen wat je wilt. Iemand moet wel echt leuk genoeg zijn om zeg maar, gewoon je vrijheid voor te geven. Dat is moeilijk, hè? Ja, dat is een moeilijke vraag, maar dat is ook een lastig filosofisch vraagstuk. Ja. Ik heb er nog nooit zo heel diep over nagedacht, eerlijk gezegd. Dus... Is er ooit iemand naar je toegekomen die, die jou gevraagd heeft? Ja, tuurlijk wel, maar ik ben nogal kieskeurig. Waar ja, moet hij aan voldoen? Nou, hij moet gewoon leuk, grappig zijn, betrouwbaar, vind ik ook wel belangrijk... Waarom zeg je zo dat je betrouwbaar, dat vind je zo belangrijk? Nee, want je op iemand kan bouwen gewoon een beetje. Ik bedoel, ik zorg ook dat mensen op mij kunnen bouwen. Dus dan verwacht je ook dat ik op andere mensen kan bouwen. Nee, je kan nog nooit teleurgesteld zijn over betrouwbaarheid. Nee, dat niet, nee. Terwijl je het nu al zo van uh, zo, zo even ja, eruit haalt. Er gebeuren er wel dingen in je leven, ondanks je niet persoonlijk met jou te maken hebben, dat je toch wel. Maar met vriendinnen die belazerd zijn, uh, oh. daar, snel ga je toch wel die richting denken over betrouwbaar. Ja, als het gaat om de liefde moet je nooit ver uitstippelen. Ik bedoel, alles kan op een gegeven moment stuk en alles kan goed komen. En alles staat een beetje open. En dan moet je niet altijd diep over nadenken, want dan krijg je alleen maar ellende van. Je raakt zelfs een beetje geïrriteerd. Ja. En heb je af en toe wel eens een jongen? Jawel, maar dan ja. Oh, nou, dan is het toch weer niks. En dan denk ik van, nou, laat me zitten eigenlijk. En heb je dan één of twee dagen of weet ik veel met hem, of een week? Of, uh... Het verschilt allemaal, ja. Maar ben je er dan heel snel klaar mee? Ja, ik weet niet, ik vind het toch ook gewoon veel leuk om dingen met vrienden te doen. Dan dat ik zeg maar iemand echt. Een beetje gezellig hand in hand uh, hier. Uh... Er moet iemand echt leuk genoeg zijn. En wat valt je dan elke keer tegen van al die kerels? Het is het gewoon net niet, ja, dat is gewoon een gevoel. Het is het gewoon net niet, ja. Ik ken dat dit, het kent iedereen wel, dat gevoel dat iemand gewoon net niet is, ja. Er zijn eigenlijk geen woorden voor? Nee, nee. terwijl je zo lekker kan praten. Ja. Ik kan heel goed praten. En volgens mij een heleboel dingen goed kan verwoorden. Maar dit kan je niet verwoorden. Nee, sommige dingen zijn niet goed verwoorden. Nee, weet je, dat het heel vaak zo is in liefde... dat een heleboel mensen overal een mening over hebben... maar eigenlijk bepaalde dingen daar niet goed in kunnen verwoorden. Als het om liefde gaat, terwijl het aan de ene kant ook heel eenvoudig is... maar toch eigenlijk ook weer niet. Uiteindelijk is alles complex. Je kan wel zeggen dat het simpel is, maar niets is simpel. Nee. Want als de we wereld simpel zou zijn... ja, dan zou er niks meer te winnen zijn. Denk je er wel veel over na? Ja, tuurlijk. Iedereen denkt er wel eens over na. Ik bedoel, het zou slecht zijn als je er niet over na zou denken. Maar waar lig je dan over te mijmeren? Ja, geen idee eigenlijk. Gaat er nergens over dan weer. Maar volgens mij wil je het gewoon niet vertellen. Nou, misschien ook niet. Vind je liefde wel leuk? Ja. En komt er ook nog een man? Ja, een grote tuurlijk. liefde. Tuurlijk komt hij. Liever één gro grote liefde in je leven... dan zeg maar allemaal half belabberde lullo's. Snap je? Die kom je te veel tegen. En die kom je heel veel tegen wie dat plein dan zal overgelopen, <laughs> <laughs> een stijl van die randenbielen die, je op die zichzelf een beetje straal bezopen en een beetje aan gaan lopen, lullen. Dat wil je toch helemaal niet, joh. En dan loop je ook lekker zo een beetje arrogant langs. Ja, tuurlijk. Met dat soort liefde, daar heb je helemaal niks mee. Weet je, iedereen is wel eens. Laten we nou, eerlijk zijn. Maar je wil jezelf ook niet terugzien op een videoband. Joris en de liefde verhalen altijd van straat. Ja, ik vind het te gek dat iedereen gewoon zo open en bloot vertelt over wat liefde voor hem betekent. Joris en de liefde en uh, Joris is nog niet weg of daar zit hij hoor. Luc. Hey. hey. Goedemorgen. Goedemorgen, zometeen start met jou erin. Ja. Daarom zit je hier al vast. Voordat het zover is, heel kort even uh, jouw eerste concert. Weet je hem? Nou, ik zit al de hele, de hele nacht zit ik al na te denken, de hele ochtend en ik, ik, ik weet het echt niet meer. Ik kan me niet meer herinneren wat nou mijn allereerste optreden is wat, geweest. Maar wat, kan je, wat is het laatste wat je of het eerste wat je kan herinneren misschien? Ja, dat vind ik echt niet meer. Maar ik, niet dat ik het nie, nie, niet wil vertellen of zo, maar ik, ik kan me gewoon niet meer herinneren. Stond je bij de toppers als eerste nee. ofzo, dat dus je dat niet nee. durft te vertellen? Nee ja, ik, ik weet het. Ik kan het gewoon echt niet meer herinneren. Wat nou er, wel jammer eigenlijk, want ja. omdat jij het erover had, dacht ik... Oh ja, dat zit altijd wel een mooie herinnering aan. Maar kennelijk heb ik dat niet echt zo'n mooie herinnering aan... Dat, uh, uh, ja, nee, ik weet het echt niet meer. Ja. Stom, hè? Het is je vergeef. Nou, gelukkig. Want zometeen uh, twee uur lang, uh, Luc op je radio. Maar voordat het zover is, Luc. Wij doen elke, elke week, geven we elkaar een soort, ja, het stokje over. Ja. Een cadeautje geven dan wat we hebben meegemaakt deze mm -hmm. week, deze dag. Uh, wie was, wie begon de Zal ik beginnen? Hij komt hier dus binnenlopen <laughs> om een uurtje of vier. En dan komt hij al de studie. Yeah, ja, ik heb een cadeautje. <laughs> ja, ja, ik ga niet zeggen wat. Dus nou, ja, kom ik, erop. Ik heb weer net als de allereerste keer weer een bakje meegenomen. met een vloeistof erin, alsjeblieft. En ik heb er ook wat opgeschreven. God. Milk? Milk. Er zit melk in. Want ik drink uh, sinds uh, we hadden ze, maandag hadden we het over thee met melk drinken. Oh, dat is zo lekker. Lekker op zijn Engels is ja, dat? Ja, lekker he? op zijn Engels. Toen ben ja. ik dat gaan doen. En uh, nou, nah, ik ben helemaal enthousiast geworden. Dus ik heb een klein beetje, zo'n fotorolkokertje met melk, mee, melk voor je meegenomen. En hier om de hoek kun je natuurlijk gewoon uh, thee halen, niet opdrinken. Kom oh, maar, ik wilde even proeven. Nee, je mag een slokje proeven. Is het hoor. nog goed en zo? Ja, ja, ja. ja. Komt net uit de koelkast. En uh, dus dat hebben we voor je meegenomen. Ah, lekker. Dus moet je straks even een kopje thee ja. zetten. Lang zetten, dat het sterk is. Dan uh, melk erin, klein klontje erbij. En dan uh, even roeren. Heerlijk. Ja, op zijn Engels. Ik weet nog dat ik in Londen uit was. op, op vakantie daar ging ik uit. En dan kwam ik terug. En dan, daar zijn dingetjes altijd open, 24 uur per dag. Ja. Kon je ook thee halen. Haalde ik zo'n grote beker met thee en een beetje melk. Ja, ah, lekker hè. Ja, heerlijk, want het is ook goed tegen katen. Ja, nou, geniet ervan. <laughs> Luc, ik heb voor jou een singeltje. Hé. Hey. Een ouderwets CD-singeltje. Daar hou ik van. Uh, was, ik was op een feestje vanavond. Het is dus mijn eigen feestje. Singlefeestje heet dat. En ja. Dat vierden we. En Dat was heel gezellig en druk. En dan hebben we dus allemaal singeltjes in bakken. En dan kan je daar doorheen sturen. Truinen door die bakken en dan kan je daar je singeltje uitpakken. en dan kan je die aan de DJ geven. en die draait hem. En je hebt er een gestolen. Ja, nou ja, het is mijn eigen feestje. Oh, ja, dus ik heb hem eigenlijk erg. gewoon meegenomen. En ik weet dat je erg groot fan bent van The Shins. Ja. Misschien kan je hem straks nog draaien. Ik wil geen suggesties ja. doen. Maar... En uh, No Way Down. Hey, thanks. Dat is het singeltje wat ik je geef, alsjeblieft. Dankjewel. Super tof. Ja, en, uh, en ik wens je heel veel. Oh ja, wordt natuurlijk ingebeld nog ook zometeen bij jou. Of ja, niet? zeker. Het gaat over boetes. De hoogste boete die je hebt gehad. Oh, ik ben... Of de gekste, vreemde. Ja, ik ben een keer geworden. Ja. Joh. Ja, niks mee gedaan natuurlijk. Maar Vertel ze meteen maar ja. eventjes. Nu het NOS-journaal met Mark Visser. Tot volgende week, hoedje.